Vijf uur en ook Thijssen met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er problemen gemeld met een Boeing 787 Dreamliner. Een vliegtuig van de Japanse luchtvaartmaatschappij ANA moest gisteren een noodlanding maken nadat rook was ontstaan in de cockpit. Alle 137 passagiers konden het vliegtuig veilig verlaten. Vorige week waren er vier andere incidenten met het pronkstuk van vliegtuigbouwer Boeing. De Amerikaanse autoriteiten gaan de Dreamliner daarom aan een keuring onderwerpen. Boeing zelf heeft nog steeds alle vertrouwen in het nieuwe toestel. Het bedrijf zei eerder dat er bij elk nieuw model kinderziektes te verwachten zijn.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 Rijkswaterstaat verwacht tijdens de ochtendspits geen grote problemen op de weg door het winterse weer. Het klaart op de meeste plaatsen op. Plaatselijk kan het wel glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat is daarom de weg op gegaan om waar nodig preventief te strooien. 2012 komt in de top 10 van warmste jaren. De gemiddelde temperatuur op aarde was afgelopen jaar 14,5 graad. Dat meldt de Amerikaanse organisatie NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration...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 Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121... of Twitter met hashtag WNLNacht. Vier op de vijf ouders van pubers... juichen de verhoging van de minimumleeftijd... voor het kopen van tabak en alcohol toe. Daarnaast worden ouders ook steeds strenger als het gaat om roken en drinken voor je zestiende. Het zijn conclusies van het Pelstation Onderzoek Ouders 2012 van het Trimbos Instituut. Dit uur in de studio de puber-expert van Nederland, Marina van der Wal. Marina, goedemorgen. goedemorgen. Je bent puber-expert, laten we het u uh, ja. Wat is dat precies? Ja, dat vraag ik me ook af. En mijn kinderen ook trouwens. En die vragen zich ook af of je dat ooit kunt worden, zeker als je hun moeder bent. Um, ik schijn wat uh, af te weten van pubers. En de manier waarop je ze op zou kunnen voeden. De grenzen, de regels en vooral de lol. En wat doe je precies als puber-expert? Um, ik, schrijf, ik schrijf columns, uh, werk mee aan radioprogramma's... Uh, werk als opvoedkundige mee aan een uh, tv-programma... en uh, geef zo'n drie avonden per week een lezing in het land. En wat, wat interesseert je zo aan pubers? Waarom wilde jij puber-expert worden? Het is uh, een van de meest intrigerende periodes in je leven. Het is de periode waarin de meeste beslissingen genomen worden. Ook de grootste beslissingen als het gaat om je toekomst. Het is de periode dat je uh, afscheid gaat nemen van het ouderlijk nest. Dat je op je eigen benen gaat staan. En dat je echt uh, onafhankelijk wordt ook met denken. En dat, uh, dat geeft natuurlijk heel veel wrijving. Want als ouders wil je heel graag uh, je grut bij je houden. Maar... Um, Um, het, ze, ze moeten de deur uit. Je kunt niet tot je 26ste hand in hand sesamstraat zijn... met je mama kijken natuurlijk. Nee, want jouw kinderen, zijn die, zijn die inmiddels de puberteit door? Nee. Zitten er nog middenin? Ja. Ik heb er een van de 20 ja? en een van 18. Nou, dan zou je toch zeggen dat het een eindje opschiet. Nou, tot 26, hè. Nou, is dat ook zo dat je, dat je uit eigen ervaring uh, put... voor een deel als puber-expert? Nou, ehm... Um... Als er bij ons uh, zo af en toe wel eens een akkefietje aan de hand is... dan uh, roept mijn man altijd uh, van je hebt nu eindelijk recht van spreken. Mm -hmm. um, maar ja, ik, er zitten gemiddeld uh, zo'n 150 mensen in een, in, een, in een zaal waar ik lezingen uh, geef. En dan hoor je natuurlijk ook wel eens wat. En we krijgen veel opvoedvragen binnen. En dan wat voor vragen krijg je dan? Uh, heel veel vragen over grenzen stellen. Heel veel vragen over uh, hoe mensen hun kinderen aan het huiswerk maken krijgen. En, en veel vragen over alcohol. Nou, ouders komen dan naar je toe. Uh, uh, ja. dat kan ik me zo voorstellen. Ik kan me voorstellen dat je dan ook soms de raarste verhalen hoort, of niet? Ja. He, heb je een voorbeeld? wil oh, even wat te horen. Uh, bijvoorbeeld een uh, moeder die. Uh, uh, kind is uh, klaar met. Uh, of heeft, heeft, alle, heeft al het uh, kleedgeld er doorheen gejast aan uh, computergames. En. Uh, uh, scheurt dan uit een spijkerbroek. Ja, wat doe je dan als ouders? Deze ouders hebben het kind in pyjama broek naar school laten gaan. <laughs> het is van, ja, nu, nu kun je het leren en het gevolgen manier? leren. Ja, ik, ik denk het wel. Dat je, in, in dit geval kon het kind er ook tegen. Maar dit, uh, uh, het was wel, wel een kind wat genoeg... Uh, uh, nou ja, wat genoeg aanzien had, ook in de klas, om zoiets uh, mee te maken. Maar de ouders hadden zoiets zo van, nou, beter dit... dan dat je later uit je huis gezet wordt... omdat je, uh, omdat je huur of je hypotheek niet kunt nou, betalen. Op zo'n zo manier leer je het echt. Heb je nou uit je eigen puberteit ook voorbeelden dat je dacht... nou, toen mijn ouders me dat hadden geflikt, toen had ik het wel geleerd? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik echt een redelijk saaie puber ben geweest. Geen extreme streken? Nee, helaas. Ja, uithuilen bij de hond. Maar... Ben je misschien daarom zo gefascineerd door wat, wat gekke pubers kunnen doen? Ja, want ik, ik, ik denk dat ik een ongezonde puberteit heb gehad. Ik denk dat, uh, dat dit juiste periode is uh, dat je je af moet zetten tegen je ouders. Dus dat dat heel goed is om, om die afstand te gaan, uh, gaan creëren, om zelf te gaan denken. Ik denk dat het helemaal niet uh, slecht is als, uh, als kinderen met een uh, kont tegen de krip gaan. Nou, Marina van der Wal zit dit uur bij ons in de studio. Dank je wel voor nu. Zometeen praten we verder over de nieuwe regelgeving rondom alcohol en pubers. Zometeen krijgt u ook een overzicht van wat er in de ochtendbladen staat. De kranten, ze liggen voor ons. En we geven u straks een bloemlezing. Zeven minuten over vijf. Dit is Radio 1 met Brigitte Bardot en Contact. cœur. J'avais des docteurs. Contact. Contact. Il me faut une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure.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 De speelde de afgelopen 20 jaar in zowat alle uithoeken van de Arabische wereld. Maar nu hij in Eilat optreedt, ontvangen hij en zijn bandleden digitale en telefonische bedreigingen. En dat heeft ook invloed op zijn contacten in de Arabische wereld. Door een online petitie liet zijn beste vriendin de Libanese jazzzangeres Rima Kapits al weten... niet meer samen met hem in het Midden-Oosten te willen optreden. De pro-Palestine-beweging laat volgens de Telegraaf wederom zijn ware gezicht zien. De oppositie in de Kamer kraakt de nieuwe plannen voor de studiefinanciering...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 Heeft u de wekkerradio op kwart over vijf staan... dan hoorde u nog net de laatste klanken van Wilson Pickett. Is nu al wakker op Radio 1, Omroep WNL. En uh, staat u straks in de file, voelt u zich niet helemaal lekker... dan is er één aangewezen oplossing en dat is de oormassage. Straks hoort u er alles over. De regering wil de minimumleeftijd van alcohol verhogen van 16 naar 18 jaar. Een voorstel dat 80 procent van de ouders van pubers toejuicht. In onze studio zit de puberexpert van Nederland, Marina van der Wal. Uh, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, die, uh, die nieuwe regelgeving, uh, verhoging van de minimumleeftijd voor, uh, voor alcohol... Hè, van 16 naar 18 jaar, uh, juich je dat toe? Ja. Ja, ja, van mij mag het zelfs wel 21 worden. Maar ik denk dat, dat we met 18 dat we, dat we heel, ja, heel goed, echt de goede kant uit, uit gaan. En dat het ook makkelijker wordt om te handhaven. Je ziet nu dat er scheidslijnen bijvoorbeeld op de middelbare school lopen. Er zijn heel veel mensen die zijn 16 plus als ze op de middelbare school zitten. En dan wordt het heel erg lastig om bijvoorbeeld daar ook de regelgeving... wel en geen alcohol, om dat, om dat vast te houden. Ja, want dat is ook een ding natuurlijk, de leeftijd... Was, is 16. Ja. Moet 18 worden. Hoe zit het nou als je nu net 17 bent geworden. en dan al een jaartje lekker aan het drinken bent? Hoe gaat dat? Nou, dat, dat gaat een probleem worden, denk ik. Dat is ook uh, de reden waarom ik samen met, uh, met de brouwers in Nederland. vind dat we, uh, dat we uh, moeten gaan invoeren in 2015. Dat we dat heel goed kunnen gaan voorbereiden. Want je ziet dat uh, ouders voor zijn. Dus het uh, Trimbelsonderzoek uh, bevestigt dat uh, ook. Ons uh, eigen onderzoek bevestigt dat ook. We hebben zelfs uh, bijna 10% meer ouders die zeggen van we zijn ja, want voor. Want je hebt met de Brouwers een onderzoek gedaan. Ja, onder uh, 3000 ouders. Waar we een go hele goede respons op hebben gekregen. En daarvan zegt 89% van de ouders van we zijn voor. Maar je ziet ook dat diezelfde ouders... als ze zich realiseren dat, uh, dat kinderen van uh, 16, 17 jaar... Dat, dat die dan opeens niet meer mogen... Dat ze dan wel beginnen te twijfelen. Ja, nou, want nu is het strafbaar. Sinds januari uh, om als uh, 16-jarige onder de 16 jaar alcohol te bezitten, vind je dat ja. ook een goede ontwikkeling? Ja, en de, de reden waarom ik dat een goede ontwikkeling vind, is dat uh, tot voor kort was het zo dat degene die verkocht. Uh, dat die uh, strafbaar uh, was en verantwoordelijk. Ja. En dat is natuurlijk redelijk oneerlijk. Dat uh, Pubers die zijn gewoon heel slim. Ze zijn echt geniaal, zeker als het gaat om aan dingen te komen... die ze heel graag willen hebben. En daar hoort alcohol uh, voor heel veel kinderen bij. Dus dan laten ze de alcohol maar door een, een 18-jarige kopen? bijvoorbeeld? Uh, ja, of een 17-jarige in dit geval. Of gewoon zelf uh, met een beetje bluf zijn ze ook goed in. Uh, en zie dat dan maar in een, in een drukke kroeg. Uh, als je heel snel aan het tappen bent... Uh, zie dan maar het verschil tussen een 16 en een 17 dus ik, ik denk dat het heel goed is dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn. Is dat, uh, mag je deze verantwoordelijkheid wel leggen bij van jongens van 14 of meisjes van 13? Um, nou, ik denk dat uh, meisjes van 13 en jongetjes van 14... Uh, dat die gewoon überhaupt helemaal nog geen alcohol moeten drinken. Dus ja, laat ze maar, uh, met, zeker met een lik op stuk beleid, uh, laat ze er maar achter komen. Kijk, een kroegbaas die op een gegeven moment door het alcohol drinken van, uh, van kinderen van deze leeftijd... zijn tent moet sluiten, dat vind ik een heel stuk pijnlijker. Nou, is het zo dat uh, je zegt: Ja, 18, dat vind ik al fijn. Maar eigenlijk zou het 21 moeten ja. worden. Het zou nog beter zijn. Uh, het heeft natuurlijk ook met, met wat vrijheid te maken. Als je 18 bent, dan, dan ben je voor de wet volwassen. Uh, ho, Hoe ver moeten we doorgaan in dit soort regels? Nou, ik denk dat het een hele terechte vraag is uh, van je. Als je gaat kijken naar de gezondheid en naar de ontwikkeling van het brein... is het heel verstandig om zo laat mogelijk alcohol te gaan drinken. We denken heel vaak dat dronkenschap slecht is voor, voor onze hersenen... maar het blijkt dat elke slok alcohol voor jongeren uh, slecht is... Uh, en kwalijk is voor de, voor de hersenontwikkeling. Dus dan denk ik van zo laat mogelijk... Ja, en welke, wet, welke regelgeving werkt nu het beste bij pubers? Hoe moet je het in elkaar steken? Nou, we hebben in de gaten inmiddels door heel veel onderzoek... dat op het moment dat ouders hele duidelijke grenzen stellen... en zeggen van wij willen dit niet... dat deze groep kinderen zeker de helft minder drinkt... als vriendjes en vriendinnetjes waarvan de ouders zeggen... ik wil graag dat je thuis leert drinken en dat je er thuis mee leert omgaan. Deze kinderen gaan veel en veel verder met hun alcoholinname... en ook buiten de uh, afspraken die ze met hun ouders hebben gemaakt. Oh, dus ook binnen huis? streng zijn als ouders. Ja, voor je zestiende geen druppel... en later dat wordt dus uh, voor je achttiende geen druppel. Nou, zometeen gaan we er ook verder over praten... over die rol van ouders in het drinkgedrag van pubers. Uh, Marina van der Wal, de kinderexpert, de puber-expert van Nederland. Dank je wel voor nu. Nu de sneeuw ons land weer heeft gevonden... staan alle auto's in Nederland op de snelwegen weer in de file. Nu misschien nog niet, maar over een uurtje staan ze er zeker. Zonde van je tijd zou je denken, maar het tegendeel is waar. Het is de uitgelezen kans om jezelf een full body massage te geven. En dat gaat niet via je rug, dijen of tenen, maar via je oor. Natuurgeneeskundige Maarten Ruis weet precies hoe het werkt. Goedemorgen. Goedemorgen. Een full body massage via het oor, hoe doe je dat? Dat doe je door dat je uh, je oor, uh, hoe zou ik dat zeggen? Je oor die bezit eigenlijk alle onderdelen die in je lichaam ook aanwezig zijn. Dus als je dan je oor hè, langs de, de buitenkant van je oorrand uh, al, al knijpend, al glijend daaroverheen gaat tot aan je oorlel. En dan langs de binnenkant weer terug gaat. Dan, dan raak je daarmee allerlei uh, stimulatiepunten. Aan die ook te maken met, de, met, je, met je lichaam zelf. Nou, laten we het ook even, even beeldend maken. Ik heb nu mijn oor vast. Wat, wat moet ik precies doen? Nou, je begint dan uh, aan, de, aan de bovenkant waar je oor aan je hoofd vast zit. Ja, de bovenkant van mijn oor vast. dan je langs de... Ik zal het zelf ook meteen meedoen. Dan weet ik ook wat ik Ja, laten we allemaal even meedoen. Dat, dat is handig, ja. Ja, dan uh, pak je hem langs de binnenkant, pak je hem beter. Dus dan kan je je duim eigenlijk in de, in de binnenkant van je oor steken. Zeg maar, Oké, okay, ja. Yeah. Je oorlel dan, nee, aan de bovenkant van je oor. En dan ga je al knijpend, ga je langs de, met de duim dus aan de binnenkant van je oor, ga je naar beneden toe. Ja. Yeah. Nou, ik ben al halverwege, ik ga verder. Ik ben al bij omhoog. mijn oorlel, ja? Ja. En dan vervolgens dan ga je aan de binnenkant, ga je weer terug naar boven toe. Oh ja. Yeah. Dan ga je dus echt meer naar de binnenkant en dan kan je weer langs, eh, Boven voel je dan een riffel die naar beneden gaat. Ja. En die volg je dan weer. En zo pak je langzaam je hele oor tussen twee vingers. En al lancerend behandel je dus je hele oor en daarmee je hele lichaam. Maar wat stimuleert dit nu precies? Ik bedoel, het is fijn hoor. Maar ik, ik, fijn, ik, ik zit niet altijd uh, zo mijn hele oor helemaal bestuderend uh, met mijn duim in mijn oren uh, te, te voelen. Nee, eigenlijk. maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die we eigenlijk niet weten. Hè? Want je hebt iriscopie, en dan kan je in het hele uh, oog kan je ook je hele lichaam zien en, en kijken wat, hoe het lichaam erbij staat. En zo kan je het ook in je oor, en kan je het ook in je voet, en kan je het ook in je hand. Nu heb dus ik laatste de laatste film Intouchables de... gezien, een Franse film, waarbij een man tot zijn nek verlamd is en uh, uiteindelijk uh, zijn, zijn rust en zijn relaxheid vindt in een oormassage. Voelt dit nu okay. voor ons hetzelfde als voor hem, of, of is het dan voor zo iemand nog gevoeliger? Ja, dat kan, ik kan natuurlijk totaal niet beoordelen wat hij voelt. Dus ik weet ook niet hoe het voor hem voelt als hij dit doet of dat wij dit doen. Het is ook, voor mij althans zelf is het niet zo van als ik dit doe dan uh, gooi ik voel Dat ik nu bij mijn grote teen ben en ik voel nu dat ik bij mijn longen ben. Ik voel dat niet. Maar ik weet wel dat die punten die in mijn oor die komen is overeen met die organen. En daarmee masseer ik dus in wezen die organen. Is, is dat dan ook vergelijkbaar met die uh, Chinese voetmassages? Een beetje hetzelfde toch? Die drukpuntmassage op de voeten? In principe denk ik wel ja, dat je daar uh, een redelijke overeenkomst in kan vinden. Want ja, anders, dan zou je natuurlijk, uh, anders zou het geen zin hebben om te zeggen... van je hele lichaam zit in je oor. Hm. En, en uh, het is natuurlijk de tip. Iedereen staat vandaag zo meteen al in de file op de snelweg. Is dit nu echt een makkelijke oefening of heb je echt twee handen nodig? Nou, je hebt twee oren, dus je kan twee oren tegelijk doen als je dat zou willen. Maar je, en, je moet je wel de je de stuur nemen, ja. vasthouden natuurlijk. Als je stilstaat in de file, dan uh, hoef je je stuur toch niet vast te houden? Ja, dat is waar. Anders denken ze waarschijnlijk ook dat je, dat je met je telefoon aan het bellen bent. Maar is, is het niet slaapverwekkend? Een massage is toch vaak dat je je ogen dicht doet... en dan is het een beetje gevaarlijk op de weg? Kijk, natuurlijk iedereen die blijft verantwoordelijk voor wat hij doet in de auto. En als, als het voor jou zo ontspannend zou zijn... dat je hier inderdaad van circelt, dan is het niet verstandig om te doen. Maar volgens mij is het... Uh, is het Voor de meeste mensen is het een beetje uh, lachwekkend, zeg maar. Hm. En is het, zou het eerder ontspannend zijn als dat je zegt van... God, het is zo ontspannend van... Uh, ja, er staat nou een file op, daar zegt je, want iedereen slaapt. Ja, maar wat doet u het zelf vaak? Ik doe het wel eens, maar ja, ik heb natuurlijk zoveel dingen die ik zou kunnen doen... dat ik soms ook niet bedenk van... goh, uh, nou heb ik zoveel stress, wat zou ik kunnen doen? oh ja, ik zou wel dit of dat kunnen doen. Ja. Natuurlijk, op het moment dat je heel veel uh, gereedschap in je kist hebt, dan, ja, dan, dan bedenk je soms niet van: oh ja, onderwindelijk ook nog dat en dat. Ja. Nou, misschien de tip voor in de file: zometeen een oormassage. Je begint gewoon met je duim aan de binnenkant van je oor en ga je helemaal zo de contouren van je oor langs. En dan ben je een stuk relaxter. Nou, uh, natuurgeneeskundige Maarten Ruis, dank u wel voor het toelichting. Maar doe het, doe alles wat je doet met hart en ziel Hij maakt zijn ogen hoog, hoort gejuich vanuit de zaal Een knip knipoog naar zijn spiegel. show and Hart en ziel, bijna half zes. Het is tijd voor het nieuwsminuutje met Robert Smit. Ja, allereerst een bericht voor automobilisten en andere weggebruikers. Het KNMI waarschuwt voor gladheid. Door de Frieskou zijn natte weggedeelten verraderlijk glad geworden. De waarschuwing geldt zeker voor snelwegen. Ook op het spoorproblemen. De NS heeft opnieuw de dienstregeling aangepast. Uh, Raadpleeg daarom de website van de NS vlak voor vertrek voor meer informatie.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 De afgelopen twee weken kwamen er meerdere meldingen binnen... van problemen met verschillende 7 8 Het jaar 2012 komt in de top 10 van warmste jaren. De gemiddelde temperatuur uh, op aarde was afgelopen jaar 14,5 graad. Met dit gemiddelde zou het 15 jaar geleden een record zijn verbroken. Nu komt het op de tiende plaats. en Dat is volgens klimatologen tekenend voor de snelheid... waarmee de aarde zich opwarmt.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 Vier op de vijf ouders van pubers juichen de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak en alcohol toe. Het is een conclusie uit het Puilstationsonderzoek Ouders 2012 van het Trimbos Instituut. Wat de ouders vaak vergeten is dat ze zelf de meeste invloed hebben op het gedrag van hun kind. Dit uur praten we over pubers en alcohol met de puberexpert van Nederland, Marina van der Wal. Fijn dat je er nog bent. Goedemorgen. Um, ja, uh, we hadden het er net ook al over. Je hebt zelf uh, kinderen, uh, een van 18, een van uh, 20. Wat jou betreft puberen ze nog. Uh, maar is het voor jou als ouder uh, ook makkelijker uh, met je puber-expertise? Nee, natuurlijk niet. Een schilder die schijnt zijn eigen huis ook niet uh, helemaal goed te schilderen. Uh, nee, je, zit, je, je hebt uh, op het moment dat je eigen met je eigen kinderen... Uh, bezig bent en aan het opvoeden bent, zijn al je theorietjes en alle boeken... die gaan volledig opzij en dan ben je met je emoties bezig. Dus schiet je wel eens uit je slof, dus doe je wel eens iets niet, uh, niet zo handig. Wat, dat is... wat, wat herken je bij jezelf dat je denkt, oi, dat zou ik anderen sowieso afraden? Ik ben met uh, een aantal zaken altijd heel erg strak geweest... Waarvan ik uh, denk van, nou, daar, daar kun je wel wat soepeler mee, uh, mee omgaan. Juist omdat je de risico's uh, weet. En dan ga je wel heel ver in, uh, in, het, uh, in het strak. Uh, het zit strak zijn. zit dat dan ook in die hoek van, van drank of van roken? Ja, vooral roken. Mijn kinderen roken allebei. En ik ben zelf een, uh, een uh, vervente niet-roker. Um, en ik. Ik denk dat ik daarin bijvoorbeeld wel zo strak was... Dat, het net, uh, dat je net over de grens zit of het wel of niet uh, interessant gaat uh, worden. Terwijl we ook weten dat ouders die verbieden... dat die meer effect hebben dan ouders die zeggen... nou ja, ga je gang maar. Want hoe stond jij daarin? Ik vind uh, ja, rook uh, doodzonde. Ik roep altijd tegen ze. Ik heb negen maanden geen rauwmelkse kazen gegeten. Geen alcohol gedronken. Uh, ik heb je uh, fruithappen gegeven en uh, aardappeltjes, vlees en groenten. En nu ga je zelf... Uh, dat, uh, dat lijf waar ik zoveel uh, aandacht uh, aan besteed heb... om het gezond te houden, ga je zelf afbreken. Maar dat klinkt niet echt als een harde hand. Oh, nee, maar oh, het is nog steeds zo dat als ik een pakje sigaretten vind... Uh, dat ik dat onder de waterkraan hou. Uh, dus ik zal nooit op zoek gaan naar de sigaretten. Dat vind ik echt heel erg oneerlijk. Maar het moment dat ze er eentje laten slingeren, is die van mij. Ja. ja en als je kijkt naar uh, alcohol in dit geval... Um, ook een ding dat uit de onderzoeken blijkt... dat ouders vaak wel weten dat hun kinderen alcohol gebruiken... Uh, maar dat ze eigenlijk geen idee hebben hoeveel het is en hoe, ja. vaak, hoe vaak het is. Hoe, hoe, hoe, hoe, uh, hoe is dat bij jouw kinderen dan? Ik denk dat, dat dat voor mij ook geldt. Kijk, je hebt als ouders heb je als het om je kinderen gaat... altijd een hele gezonde blinde vlek. Uh, mijn kind doet dat niet. En dat is maar goed ook dat je zo denkt. Want dat, is, uh, dat betekent ook dat je vertrouwen in je kinderen wilt hebben. Dat je ze ook tot aan het einde doe, toe wil verdedigen. Dat, uh, dat is ook heel logisch. Maar er zijn wel momenten dat je op een gegeven moment moet denken... van oké, okay, ik had gehoopt dat mijn kind dat niet doet. Maar het is dus wel zo Dus dat je ook, dat er ook een stuk realiteit hè, komt. En dan weten we dat ouders denken van hun kind dat ze bijvoorbeeld een half glas alcohol drinken... en dan blijken het, blijken het zes glazen te zijn. Dus er zit ook wel heel erg veel ruimte tussen. Want hoe zouden ouders dit moeten aanpakken? Zou je dat niet willen weten als ouders? Nee, dat is natuurlijk ook een vraag die uh, heel vaak uh, terugkomt. Uh, de opmerking van ouders van uh, ik vind het allemaal lastig. En uh, um, uh, hoe zit het dan met die handhaving? Dat, bete dat betekent natuurlijk ook dat ze zelf ook niet precies weten uh, hoe het moet. Want op het moment dat je gaat verbieden... lijkt het natuurlijk in huis heel ongezellig te gaan worden. En je ziet dat ouders het heel graag gezellig willen hebben met hun kinderen. Maar opvoeden is niet altijd gezellig. En we weten nu... Ook dat ouders die echt tegen hun kinderen zeggen van geen alcohol... Uh, ouders die daar ook uh, voor zichzelf in, in geloven... Dat, uh, dat daar de alcoholinname echt duidelijk uh, minder is en later... Maar uh, kunnen ze daar hulp bij krijgen hier in Nederland? Of is het echt gewoon, je moet de harde hand voeren... en als je dat niet kan, heb je eigenlijk gewoon pech als ouders? De harde hand klinkt alsof je natuurlijk je kinderen gaat slaan en gaat uh, intimideren en zo. Uh, ik denk dat het veel, uh, veel vroeger begint. Dat het uh, bij de kinderen rond een jaar of negen dus op de basisschool nog, dat je dan het gesprek over alcohol aan moet gaan. Want dan, dan zijn ze nog beïnvloedbaar en uh, dan kan het uh, veel ontspannener. Want dan zit die drang van ik wil dat uit gaan proberen. Dat heb je, nog, uh, dat heb je als kind nog niet. Dus dat je uh, op, in die leeftijd al begint met van dat het... Dat het ongezond is, dat het wel lekker is. Laten we daar ook heel eerlijk over zijn. We leven in een maatschappij waar alcohol uh, een, een, een deel van uitmaakt. En dat het ook leuk is, dat het gezellig is, dat het prettig is. Maar ja. met mate. Heb, heb je dan als ouder in zo'n opvoeding ook nog, ook nog een voorbeeldfunctie? Moet je daar heel bewust mee omgaan? Ja, je ziet dat ouders die uh, zelf niet drinken... dat de kinderen daarvan ook later gaan, uh, gaan drinken. Je ziet ook dat deze groep ouders uh, wat minder reëel is... als het het gaat om het beeld van hun kinderen en alcohol. Maar het is natuurlijk altijd: practice what you preach. Maar dat is natuurlijk ook wel heel lastig. Ja. En heb je daar zelf ook problemen mee gehad? Geen problemen. Of, of, maar of, eh, je weet wel dat. Uh, uh, je bent, ik, ik ben me er wel van, uh, van bewust, dus we hebben uh, heel lang uh, bij ons de regel gehad dat, uh, dat wij een soort van stiekem met drinkers waren. Dus als de kinderen in bed lagen, dan pas kwam, de, uh, kwam er een, uh, een fles wijn op tafel. Is dat een goede manier? En ja, ik denk het wel dat je de sporen ook uh, uitwist. Dat kinderen dus niet in beneden komen in, in een kamer vol met uh, half, uh, half gevulde glazen. Ja, laat kinderen maar zo lang mogelijk uh, uh, zonder alcohol. Kinderen en alcohol, daar hebben we het over dit uur met uh, Marina van der Wal, puber-expert. Straks praten we nog met je verder en straks uh, ook wat andere zaken nog. Zeker, Stivoro. Ze, gaan, uh, ze hebben normaal gesproken subsidies om allerlei verminderingen van tabaksgebruik aan het licht te brengen. Maar die gaan misschien weg. Maar eerst muziek van Nova Star. Better. Oh België van uh, ruim tien jaar geleden alweer Nova Star en Ron. Twintig minuten voor zes. Goedemorgen, u luistert naar Radio 1. Dit is nu al wakker. Sinds 1974 zet Stivoro zich in voor een vermindering van tabaksgebruik. De stichting wil iedereen duidelijk maken dat ro roken slecht is... en je ermee moet stoppen of beter nog en nooit aan moet beginnen. Dat kan de stichting doen dankzij subsidies... Per 1 januari krijgt de stichting echter geen subsidie meer... van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat werd al een paar jaar geleden besloten... maar vandaag gaat Stivoro in hoger beroep tegen de beslissing. Davy Segaar, directeur van Stivoro, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de beslissing ligt in het verleden. Wat valt er vandaag te halen voor Stivoro? Uh, nou, waar we om gevraagd hebben is eigenlijk om het besluit... van het ministerie uh, van VWS dat anderhalf jaar geleden is genomen... Uh, te vernietigen. Ja. En uh, dit proces loopt natuurlijk al veel langer. Dat is, uh, ja, loopt ook al uh, ruim een jaar. Dus uh, vandaag is de uitspraak in die zaak. Ja, Vandaag naar de Raad van State. De rechtbank verklaarde uw verzoek in 2012 al onge ongegrond. Wat verwacht u van vandaag? Nou ja, we zijn uiteraard heel erg in, uh, in spanning. We hebben heel lang op deze uitspraak moeten wachten. Dus we zijn uh, om te beginnen vooral blij dat er eindelijk uh, duidelijkheid komt... Um, we hopen natuurlijk dat het belang van de volksgezondheid wint. Want uh, ja, in, o, voor ons gevoel uh, is het uh, besluit van de minister uh, niet, heeft dat niet bijgedragen aan het belang van de tabaksvermoediging en van de volksgezondheid. Hoe zou je dat besluit typeren? Um, nou ja, kijk, vanuit het perspectief van uh, Stivoro is uh, in ieder geval het besluit van de minister om een gerenommeerd, succesvol en bekende organisatie die zich al bijna 40 jaar. Op het gebied van tabaksontmoediging uh, heeft uh, sterk gemaakt niet in lijn met uh, zowel nationale als internationale wettelijke bepalingen. Er zijn internationale verdragen vanuit de WHO, met name omdat het zo belangrijk is om uh, iets te doen aan die tabakspreventie. heeft te maken met het feit dat er jaarlijks bijna 20.000 mensen aan roken sterven en dat er veelvoud jaarlijks geconfronteerd wordt met, uh, met ernstige ziektes. En uh, zeker omdat daarbij geen zorg wordt gedragen... voor het behoud van effectieve, succesvolle programma's... zoals Rookvrij Opgroeien. Dat is dan een programma waarmee kleine kinderen worden beschermd... en schade door meeroken. Mm -hmm. uh, zou ik het willen typeren? Want dat was natuurlijk uw vraag als een, uh, een besluit... dat niet in het belang is van de tabaksvermoediging in Nederland. Want is de sub subsidie nu al stopgezet of is, dat, uh, of is het nog niet op dit moment? Nee, de subsidie is per 1 januari 2013 ontvangen wij nul subsidie meer. En wat betekent dat nu concreet voor jullie? Voor ons betekent dat concreet dat van de 26 medewerkers die wij hadden... er nu nog ongeveer zes over zijn. Dus dat er eigenlijk 20 mensen... Uh, ...uit het onderwerp en uit het veld uh, zijn verdwenen. Ja. Mensen met expertise waarvan er mensen tussen zaten die al 15 jaar in het vak zaten. Staan die mensen nu ook daadwerkelijk al op straat? Enkele van hen staan daadwerkelijk al op straat, ja. ja. En hoe lang is het voor jullie op deze manier uit te houden? Um, nou ja, we kunnen sowieso natuurlijk niet de, de publiek die wij voor het ministerie van VWS uitvoerden, die kunnen we nu niet meer uitvoeren. Mm -hmm. uh, dus we hebben een nieuwe focus gekozen uh, binnen de kleinere omvang. Dat is een focus die zich meer richt op uh, advisering over tabaksontmoedigingsbeleid. Bij de preventieprogramma's die, uh, die vallen daar dus niet onder. Nee. En, en kan het geld toevallig ergens anders vandaan komen? Niet uit de subsidies, maar bijvoorbeeld uit mensen die geld schenken? bijvoorbeeld? Sponsoring? Um, nou, we, we zijn daar natuurlijk al langer mee bezig geweest. Want uh, zoals iedere subsidiegedreven organisatie weet je dat het, uh, dat het verstandig is om uh, te proberen zoveel mogelijk geld uit de markt te halen. Uh, er zijn terreinen waar dat uh, redelijk in lukt. Bijvoorbeeld in, de, in het aanbieden van stoppen met roken behandelingen dat nu in het verzekerde pakket uh, zit. Dus daar komt geld vanuit de verzekeraars. Maar echt uh, geld voor uh, tabakspreventie, tabaksontmoediging, nou ja, dat komt een beetje vanuit onze andere moederorganisaties. Uh, KWF kankerbestrijding, Longfonds, Hartstichting. Ja. Dat zijn partijen die natuurlijk vanuit hun uh, ja drijfveren ook belang hechten aan het, uh, aan het voorkomen van, uh, van ziekte en sterfte door tabak. Maar de omvang daarvan is vele malen kleiner dan, uh, dan de subsidies van het ministerie van Volksgezondheid. Bovendien is dat per definitie. De overheid heeft natuurlijk een taak in het beschermen. Het is ook een grondwettelijke plicht van de overheid... om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Ja. Dus vanuit dat perspectief uh, hoort dat toch wel echt bij de overheid thuis. Ja, dan nou is het wel zo dat we sinds eind december... wel weer een uh, anti-rookcampagne op uh, televisie zien. Maar die is in tegenstelling tot heel veel campagnes in het verleden... niet van jullie. Doen jullie daar wel iets in? Uh, deze campagne is van uh, KWF Kankerbestrijding. Tenminste, ik neem aan dat u op ja. die campagne doelt. Uh, we zijn natuurlijk heel erg blij dat, uh, dat KWF die, uh, die rol wat dat betreft uh, overneemt. Ja. Uh, uiteraard hebben wij een heel kort lijntje met, uh, met KWF uh, wat betreft advisering over ja waar waar zou zo'n campagne zich op moeten richten. Ja. Uh, qua in de uitvoering spelen we verder geen rol. Doen ze maar het ook goed? Maar ook dat is ja absoluut. Ik, uh, ik ben heel tevreden. Ja. Want uh, ja deze campagne sluit helemaal aan bij de visie die Stivoro een aantal jaren geleden heeft neergezet. Uh, waarin ook aangegeven is het is nu heel erg belangrijk om te richten op, uh, op eigenlijk het denormaliseren van roken. Het laten zien dat het merendeel van de Nederlanders, want dat is namelijk 75% van de bevolking niet rookt. Ja. Vandaag gaat Stivoro in hoger beroep tegen de beslissing die het ministerie voor Volksgezondheid eerder deed. Want de stichting wil weer subsidie. Dewe Segaard, directeur van Stivoro, dank u wel. Graag gedaan.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 ik denk het, denk het wel. Je, je ziet dat uh, ouders steeds bewuster zijn van de gevaren van alcohol. We weten ook dat kinderen hoe jonger ze gaan drinken... hoe meer kansen hebben op alcoholproblemen op hun uh, op latere leeftijd. Maar we zien ook dat ouders heel veel behoefte hebben aan steun. En dat ze zeggen, van we kunnen dit niet alleen. We hebben de overheid nodig, we hebben scholen nodig... en we hebben de verkopende partijen nodig... om te zorgen dat het met elkaar uh, gaat lukken. En daar hebben we wel tijd voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Is er op dit moment te weinig... Steun voor de ouder van een puber in de Nederland. Ja, als je ziet dat uh, ouders aangeven uh, dat uh, 11% van de scholen of uh, 11% van de ouders geeft aan dat de scholen waar hun kinderen op zitten uh, geen alcoholbeleid heeft en dat een, uh, dat een groot percentage van de scholen is die zegt van tot 16 jaar niet, maar vanaf 16 jaar wel. Dat maakt het allemaal heel erg uh, ondoorzichtig. En daarin zie je dat uh, ouders uh, heel veel behoefte hebben aan de steun. En die steun die, uh, zoeken ze voor een groot deel bij de scholen, maar ook bij de overheid. Ja, um, Als puber-expert, um, waar maak je nu het meeste zorgen om als je kijkt naar het alcohol- en tabaksgebruik van pubers? De effecten op de lange termijn, op, het, uh, op de gezondheid, de risico's die, uh, die mensen lopen. Maar waar ik mij meer zorgen over maak op dit moment, is dat als we uh, heel snel de nieuwe regel in gaan, uh, in gaan voeren: van tot 18 jaar, vanaf ja, 18 jaar. vanaf uh, pas drinken, vanaf je 18e. Dat, uh, dat we toch een, uh, richting een, een soort uh, uh, rookverbod gaan wat we nu hebben... waarvan we ook allemaal weten dat dat niet gelukt is. Ik denk echt dat we langere tijd nodig hebben... Uh, om uh, te zorgen dat, uh, dat dit een uh, door de hele maatschappij gedragen norm gaat worden. Hoe, hoe doe je zoiets? Ik denk dat dat uh, heeft met heel veel voorlichting te maken. Het heeft uh, te maken met een structureel informeren. We weten nu dat uh, het onderzoek wat wij hebben gedaan... dat 40 van de ouders zegt... Uh, er moet een overgangsregeling komen voor de 17-jarigen. Want hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Dat gaat me niet meer lukken. Dat zie je ook aan het Trimbels Instituut, het onderzoek. Dat naarmate de leeftijd van de kinderen hoger wordt... dat de invloed van ouders of de vermeende invloed van ouders... dat die lager, uh, lager wordt. Mm -hmm. Dus dan zou het betekenen dat je een overgangsregeling... Uh, moet dus een gaan Overgangsregeling, dan moet ik eraan denken dat je. Het je zestien, Als je nu zestien, de, de regel is vanaf nu tot je achttiende geen alcohol. Maar als je nu zestien bent, mag het wel. Dat wordt heel erg ondoorzichtig. Ja. Waarvan ik denk, van, laten we dan met elkaar zeggen van nee, de afspraak is 2015, dan gaan we een hele dikke streep trekken. Uh, en tot, uh, tot 1 januari 2015 uh, gaan we dat heel goed voorbereiden... met voorlichting, met informatie. Ja. Laten we ook nog even naar jou gaan. Je schreef in 2012 het uh, enige echte eerlijke puberopvoedboek. Samen met Jan Dijkgraaf. Ja. Wat uh, staat er in 2013 op het programma? Wat uh, kunnen de pubers nu van jou leren? Nou, De ouders dan uh, vooral. Heel veel lezingen door het, uh, door het hele land. Uh, morgenavond uh, in Apeldoorn... Um, en um, de voorbereidingen voor een, uh, voor een nieuw boek uh, zijn gaande. En dat gaat misschien over de leeftijd verhogen van de alcohol? Seks. Oh, over seks. En intimiteit en privacy. Nou, misschien ja. kom je daarover nog wel terug uh, in onze studio. Lijker, Tot slot, leuk. even kort. Heb je nu als puber-expert nog tips voor ouders die nu luisteren met uh, onhandelbare pubers? Wat kunnen zij doen? Ga luisteren naar je kind. Uh, bijna elke puber heeft uh, bepaalde verwachtingen, ook van zijn opvoeding. En vertel uh, tegen je kind, joh, dat is de eerste keer dat ik jou opvoed. Geef me eens een paar hele goede tips. Daar zitten een aantal tips bij waarvan je denkt van... die zijn wel heel erg voor eigen parochie. Maar er zitten ook heel veel dingen bij waarin je de behoefte van een kind uh, uh, ontdekt. En dan blijkt het dat ze de meeste pubers... heel veel behoefte hebben aan contact met hun ouders... Samen naar een tv-serie op de bank kijken. En een goed. goed gesprek voeren met je vader en moeder. Ja, maar niet langer dan vijf minuten. Een kort gesprek. Dan is het, dan is het wel weer klaar. Marina van der Waal, de puber-expert van Nederland. Dank je wel voor je toelichting en komst Vaarschijn. naar de studio. Dank je wel. De regio waar iemand woont bepaalt in hoge mate welke zorg hij krijgt. En dat is geen positieve ontwikkeling voor de patiënt. In Vrij Nederland staat vandaag een uitgebreid artikel hierover. Dit is een bom onder de zorg, is de verontrustende strekking van het verhaal. Hoogleraar Zorg, Arbeid en Politieke Sturing en oud-minister Abklink Klink... erkent dit probleem. Meneer Klink, goedemorgen. De zorg is net de postcode loterij. Dat vindt Gert Westert, hoogleraar kwaliteit van zorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Is dat ook zo? Ja, dat gaat wel een beetje verder. Het lijkt alsof je als je naar het kruis gaat, je aan de goden overgeleverd bent. En dat is eerder gezegd niet zo. Wat is precies um, wel het probleem? Nou ja, het probleem, ik weet eigenlijk niet of het direct een probleem is. Um, het is natuurlijk wel zo dat heel veel wat, wij in de, wat er in de zorg gebeurt... Uh, dat is met een duur woord heet dat evidence-based. Dat wil dus zeggen in hoeverre het echt wetenschappelijk bewezen is of het helpt. Uh, dat geldt voor veel van de is dat niet geval. Er zit een andere van in. En um, het is wel zo dat artsen naar vermogen en naar hun beste inschatting vaak een keuze maken... of er al dan niet behandeld wordt en hoe je behandelt. En het is... Het bepaalt niet zo dat uh, dan de behandelingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn dan onzinnig zijn. Dat zou ik niet voor mijn rekening durven nemen, maar er is inderdaad veel variatie, dat wel. Want kunt u uitleggen wat er precies misgaat? Hoe kan het dat de ene regio waar iemand woont, dat je dan heel anders wordt behandeld met aan klachten bijvoorbeeld dan een andere regio? Nou, heel vaak is dat toch een bepaalde routine, de opleiding die mensen genoten hebben, de, de gebruik in het ziekenhuis. Um, en die kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uh, in het ene ziekenhuis sneller een heupprothese gegeven wordt of gehalst in operatie. Uh, bijvoorbeeld of dat de amandelen eruit gehaald worden dan in het andere ziekenhuis. Vaak is dat toch een cultuur die gegroeid is. Uh, er zit helemaal niks naargezigsachtig achter bij de, de, de, de ...specialisten en bij de doktoren. Maar dat is op een bepaalde manier vanwege opleiding, vanwege nogmaals de gebruikende ziekenhuis, is dat gegroeid. Deelt u dan ook de conclusie dat dat mechanisme een bom legt onder de zorg, zoals het wordt benoemd? Nee, dat vind ik wel van heel ver gaan. Maar eerlijk gezegd vind ik dat te ver gaan. Kijk, wat je ziet de afgelopen jaren is dat met name wetenschappelijke verenigingen, dat zijn... Um de medisch specialisten van een bepaalde discipline... van een bepaalde uh, specialisme... die zijn al uh, bezig op dit moment om elkaar... Uh, als het ware spiegel voor te houden met informatie... En in hoeverre eh, behandeling noodzakelijk is... en welke behandeling uiteindelijk het beste is... dat wetenschappelijk onderzoek, zodat je wat onzeker is... nu beter kunt gaan onderbouwen. En het verft ook elkaar af en toe in de ogen kijken en zeggen... god, maar bij ons doen we dat op die manier. En waarom hebben jullie eigenlijk zoveel verwijzing naar de ziekenhuizen... of zoveel heupoperaties? En daar zijn ze hard mee bezig. En volgens mij is dat een hele goede ontwikkeling. Ja. Een van de redenen die het artikel in Vrij Nederland noemt is de marktwerking in de zorg. Waardoor medici extra en soms onnodige ingrepen doen om meer geld te binnen te halen. Ja, Dat is iets, die marktwerking, dat in uw ambtsperiode werd ingevoerd. Heeft u daar achteraf gezien ook spijt van? Nee, ik vind het een beetje een onzinnige uh, relatie die door Vrij Nederland gelegd wordt. Um, de marktwerking is daar niet de schuld van. Uh, sterker nog, als iedereen bijvoorbeeld het meeste zou willen gaan behandelen... zou er geen verschil zijn. Want waarom zou dan in de ene ziekenhuis men veel terughoudender zijn dan in de andere? En bovendien, de praktijkvariatie kwam ook al voor in de jaren 80 toen de marktwerking nog niet ingevoerd was. Uh, dus ik vind die, die, uh, die relatie die inderdaad gelegd wordt in het artikel... vind ik eerlijk gezegd onzinnig. Ja, ja. Zegt u in het artikel ook dat u de onzekerheid binnen die geneeskunde... Heeft? heeft onderschat. Hoe kan dat? Hoe bedoelt u dat? Nou ja, kijk, veel uh, politici en mensen in, in, in uh, departementen uh, hebben toch het idee als ze kijken naar de medische uh, uh, toepassingen en naar artsen, dat het allemaal zo klaar als een klontje is. Hè? Je hebt een gebroken been en dan heb je een gips nodig. Dan zit je zes weken en daarna ben je genezen. Maar ontzettend veel van de zorg is toch uh, fingerspitzenkevuil en is intuïtie. Um, en is het helemaal niet zo krippelklaar. Sterker nog, meer dan de helft van wat er in ziekenhuizen gebeurt... Uh, dan is het echt niet zo dat A, uh, dat 1 1 is. Uh, dus dat vergt veel van de ambachtelijkheid van uh, specialisten... Maar tegelijkertijd leidt dat er ook toe dat je, uh, dat je ook verschillen ziet tussen ziekenhuizen, want de inschattingen die lopen uiteen. Maar om dat te verbinden met de marktwerking, dat is te veel eer voor de marktwerking. Ja, want, want had u dit niet. Waar, hoe kunt u dit nu onderschatten? Ik bedoel, iedereen is uiteindelijk toch een beetje op een extra zakcentje uit als je eerder aan kunt knippen en dus geld kan binnenhalen. Dat is dan toch voor een arts juist een reden om het te doen? Nee, zo, zo werken artsen niet. Artsen zijn in de regel... Um, die, die, die richten zich op de kwaliteit van de zorg... die richten zich op de patiënt. En um, bij een enkeling zal het voorkomen... dat ze ook denken aan de omzet... maar dat zal minimaal zijn. Ik denk dat... Het voor verrichtingen betalen sluipenderwijs, misschien, ertoe kan leiden dat artsen um, gaandeweg, nou ja, misschien op een enkel onderdeel uh, soms het gevoel krijgen dat, dat, uh, dat er behandeld moet worden. Maar zoals het artikel nu suggereert, dat daar alsmaar een enorme impuls van uitgaat en dat dat de zorg verklaart, dat gaat gewoon op onderdeel te ver. Ja, de, de marktwerking is het probleem niet, zegt u. Maar toch zijn er uh, verschillen, grotere verschillen. U, u zegt ook, ja, dat is misschien ergens een probleem. Uh, hoe kan de huidige regering dat aanpakken? Nou ja, dat, dat kan je door die informatie over en weer uh, inzichtelijk te maken. Um, je kunt het ook doen door anders te gaan betalen. Kijk, het is wel belangrijk uh, dat we met z'n allen beseffen... Uh, dat met de patiënt veel meer kennis gedeeld moet worden. Uh, dus als, daar, is ook, daar is echt goed onderzoek naar gedaan. Uh, als bijvoorbeeld bij een heupfractuur of bij uh, een slijtage aan de heup of de knieën... als je mensen inlicht over ook de nadelen van een behandeling... het feit dat je lang moet revalideren, dat het wel een half jaar kan duren... dat het erg afhankelijk is ook van de levens, of het helpt of niet, dan zie je dat heel veel mensen toch kiezen voor niet behandelen. Terwijl ook in de routine van veel artsen zit om wel te gaan behandelen. Ja. Nou, Het is wel zo dat, uh, dat je dan ook voor verrichtingen betaalt, dat dat dan nog een keer een extra accent krijgt. Dat wordt nog eens een keertje, ja ik zal maar zeggen die routine wordt nog een keer versterkt en dat moeten we wel veranderen. Ja want u zegt uh, net uh, er moet misschien anders betaald worden, hoe bedoelt u dat? Ja. Nou, laat ik maar een voorbeeld geven van de apotheker, waar ik zelf aan begonnen ben toen ik minister werd. We betalen nu een apotheker voor doosjes die hij schuift. Dus voor medicijnen die hij u en mij geeft op het moment dat we die nodig hebben, krijgen ze 6, 7 euro voor. Maar je kan ook betalen voor medicatieveiligheid en voor therapietrouw. Uh, dan ga je dus opletten in hoeverre mensen te veel medicatie snikken... dan wel dat die medicatie tegen elkaar inwerkt en dat je daar dus ziek van wordt. Uh, dat is eigenlijk zorg betalen in plaats van nee, maar de contactmoment... tussen de apotheker en de patiënt. Uh, iets dergelijks kan ook in de ziekenhuizen op het moment dat je ook gaat betalen voor het feit dat mensen goed ingelicht worden, dat je er de tijd voor hebt... dat je de patiënt het ware bij de hand neemt, dat je de voor- en nadelen laat zien... ja, dan kan dat wel degelijk ertoe leiden dat die routine van verrichten... in plaats van goed met de patiënt spreken, dat dat gekanteld wordt. Denkt u dan ook die, dat die verschillen in regio's, hè, dat er wordt uh, behandeld... de zorg is heel erg anders in elke radio, regio in Nederland... als er patiënten meer aan de hand worden genomen, wordt de zorg dan ook meer hetzelfde? Uh, ik denk het wel omdat patiënten op het moment dat je die laat kiezen, dat dan inderdaad, dat, dat ontschrijf ik volledig, dat het dan niet meer de routine van de arts is of wat hij gebruikelijk vindt, maar dat het veel meer de inschatting van de patiënt zelf is wat hij met zijn of haar leven wil. En in hoeverre hij een heupoperatie of een knieoperatie of een chemotherapie nog noodzakelijk en nuttig vindt, natuurlijk, altijd in overleg met de arts, maar de patiënt mag wat mij betreft toch een enorme hoofdrol spelen. Ja. En dan gaat die variatie gaat er wel uit. Dus ik denk dat u daarmee, eerlijk gezegd, de spijker op de kop staat. Houd-minister Abklink, dank u wel. Graag gedaan. En wilt u nou meer weten over de verschillen in de zorg per regio? Dan kunt u vandaag een uitgebreid artikel lezen in vrij Nederland. Deze, nu al wakker ziet er alweer op voor deze nacht. Zometeen om 7 uur op Nederland 1. Ziet u vandaag de dag? En er staat inmiddels een heerlijke dubbele espresso te walmen in de studio. Wij maken plaats voor Lara Rensen en Marcel Ooster met het NOS Radio 1-journaal. Wat ons betreft een wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.